WCFM wens u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Megens met het NOS Journaal. Bij een grote woningbrand in Emmen zijn twee jonge kinderen omgekomen. Het zijn een jongen van zes en een meisje van vijf. Hun ouders wisten uit de woning te komen. Ze zijn niet zwaar gewond, maar wel naar een ziekenhuis gebracht. De brand in Emmen brak vanochtend kort voor acht uur uit. De brandweer rukte met groot materiaal uit. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Kamerlid William Moorlach moet uit de PvdA-fractie vertrekken, meldt het AD. Partijbestuur zou dit gisteren hebben besloten... en als zwaarwegend advies aan de Tweede Kamerfractie hebben voorgelegd. Uit gesprekken die het AD heeft gevoerd... blijkt dat de negenkoppige Tweede Kamerfractie zich neerlegt... bij de eis van het partijbestuur. Moorlach raakte in opspraak omdat hij als directeur van een sociale werkplaats... de wet heeft overtreden door honderden arbeidsgehandicapten in te huren via een zelfopgericht uitzendbureau. Voor honderden banen in de psychiatrie zijn geen vaste krachten meer te vinden. De dag voor de kerstvakantie stonden er 663 vacatures open voor psychiaters. Vooral GGZ-instellingen zitten met de handen in het haar. Toch zijn er in Nederland genoeg psychiaters opgeleid, zo'n 3700. Het probleem is dat ze niet willen werken op de plekken waar de vacatures openstaan. Ze kiezen liever voor een eigen praktijk en minder zware zorg, blijkt uit een analyse van de NOS. Vooral buiten de Randstad is de nood hoog. De NS wil weer meebieden op regionale spoorlijnen. Het spoorbedrijf hield zich eerder afzijdig omdat de NS van de minister eerste problemen op de eigen lijnen moest oplossen. Topman van Bokstel zegt in de Volkskrant dat dat is gelukt. De NS is nu in de race voor trajecten Dordrecht-Geldermalsen en Amersfoort-Wageningen. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land. Vanmiddag wordt het geleidelijk droog. Maxima tussen de 10 en 13 graden. En er waait vandaag een stevige wind. De ZFM. Verkeersupdate. update. is John Bakker van de ANWB. In de randstad is de A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid nog altijd afgesloten. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Schiedam over de A20 en de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Verderom een zeer goede middag. Goedemorgen zijn we nog mee bezig. Ja, uur. bijna middag. En wij zitten nog steeds in het uh, gezellig Hotel Hoogland waar iedereen welkom is voor koffie en andere dingetjes. Ja. Uh, waar gaan we het allemaal over hebben in het tweede uur? Nou, we beginnen eerst met de, de Zandvoortse nieuwjaarsduik. Uh, Milo Gerritsen zit daarvoor alweer aan tafel en het is de 59 ste alweer, als het goed is. Klopt. Kijk. Goed geteld. <laughs> dan krijgen we de pastoor, pastoor Bart Putter, met de jaaroverdenking. En ja, misschien ook heeft hij een boodschap voor ons voor volgend jaar. We gaan het horen. En ze zijn al druk bezig met de trekking van de actie. en de hoofdprijzen. En dat gaan wij straks horen. Voor de duidelijkheid, we gaan eerst de weekloten doen. Dan gaat alles in de ja. grote drie zakken die ik daar staan. En dan trekken wij daar de hoofdprijzen, de hoofdprijzen ja. uit. Ja. En er volgt weer een uitnodiging en een samenkomst. Ja, dat van, wordt ook uh, allemaal keurig uitgelegd. Overigens ja. allemaal aanbevolen voor die hoofdprijs. Heb je meegedaan? Nee. Dan, dan moet oh, je eerst wat kopen is antwoord Milo. En dan moet je dat in een tasje doen. Maar Zo over, dat. Maar als volgens gesproken, daar wil ik het met Milo ook nog wel even over hebben. Milo, welkom. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De 59e duik, goed geteld. Dus volgend jaar feest. Uh, ja, 60, jaar ja. gaan we uitpakken. Dat oh, okay. is wel de bedoeling. En daar heb je natuurlijk ook sponsors voor nodig. Want daarom wil ik even naar die sponsors toe. Ja, ja. Het is, de heel hard nodig. ja het is de oudste hè, van Nederland. Ja, hè? het is de oudste van de wereld. Ja, wij, het is in 1950. Ik niet helemaal waar. het nee. schijnt in 1920 ergens in Canada iemand de zee is te zee heeft gelopen. Eén man of ja, zo. Ja, dus <laughs> kleinigheid die niet geteld gaat worden. Nee. Waarschijnlijk 20 graden of zo. Dus ja, ja oké. Okay, ja. Ja, nou, maar leuk. Maar ja, het, ja. Is wel, het is wel grappig. Het is natuurlijk allemaal in Zandvoort ontstaan. 59. Een jaar geleden met ja. een, uh, een, een marktkraampje bij de rotonde, ja. ongeveer. Ja. Ja. Ja, uh, ja, gewoon zes man die, ja. uh, die bedacht hadden: we gaan uh, het, het openwaterseizoen, uh, wat lange baan zwemmen toen nog Ja. Om wat uh, te openen op een ludieke wijze. En met zes man zijn ze erin gedoken, gedoken en toen bij uh, de moeder van Ock van Batenburg, die een grote initiatiefnemer ja. is, in de, aan de keukentafel er te soep eten. Ja. En toen, toen gebeurde het dus. Uh, nou, na, ja, het groeien he? en het ja, groeien. Ja. Ja. Ja. En uh, ik moet zeggen, helaas heeft Zandvoort dat uh, kwijtgespeeld naar Scheveningen. Het is weer teruggekomen. Ja. En uh, daar komen jullie in beeld natuurlijk, in het, uh, het groter organiseren. Want inmiddels uh, is het toch wel een redelijk aantal mensen die meedoet. Ja. ja, we groeien. Ja, het, is, het is natuurlijk niet zozeer naar Scheveningen vertrokken. Het is meer dat daar gewoon een uh, geld te heeft gezegd... Van, uh, of soep heeft gezegd van... wij gaan dit als ons nieuwjaarsfeestje doen. Okay. En die uh, hebben daar gewoon heel veel rugbaarheid aan gegeven. en Daardoor is het daar heel explosief gegroeid. Maar uh, de, de, de authenticiteit is er daar ook een beetje vanaf. De oorsprong is hier. Ja, ja. Is hier. Ja, in, ja. Inmiddels wordt het al twee keer gedoken, in Scheveningen, heb ik begrepen. Zoveel ja, in twee lichtingen. Ja. Zoveel aan. mensen. Hè? Ja. Ja. Maar hier niet... Nee, Je nee. wordt in één lichting gedoken. hoe druk ja. het ook wordt. Zonder kleedkamer, <laughs> zonder warme douche. Gewoon, <laughs> origineel, de ja, zee in. De zee in, ja, ja, leuk. Uh, het tijdspad van uh, aanstaande maandag. Want er ja. moet natuurlijk van alles gebeuren. Iedereen moet hierheen zien te komen. En dan praat ik eigenlijk een beetje over de regio. De zandwoorders die wandelen naar het strand. Ja. En daar heb ik er al genoeg van gehoord die, uh, die meedoen. Uh, ik las 12 uur, maar dat is wel erg vroeg, toch? Nou, 12 yes. uur start de inschrijving. We moeten natuurlijk wel ongeveer zo'n 4500 man, wat we een beetje verwachten, moeten we inschrijven. Dat iedereen ook daadwerkelijk tekent voor het feit dat ze op eigen risico duiken. Okay. Uh, dat kan ook al via de website, kan je een inschrijfformulier uitprinten. <kijkt> en die inleveren en dan uh, omruilen voor zo'n uh, befaamde muts. Uh, maar die 12 uur is ook echt wel nodig, want het is gewoon. Uh, Zandwoord is. Op 1 januari niet bereikbaar, grotendeels. Ja, niet, niet bereikbaar. <laughs> je bent slecht het is wel bereikbaar. Slecht bereikbaar maar <laughs> maar, want als je met uh, dus je duizend moet... auto's komt, dan wordt het moeilijk. Ja, daarom raden we iedereen ogen, ook echt zeggen. aan om, uh, om gewoon met de trein te komen. Doe je dat ook ja. op je website zetten? Van jongens, kom alsjeblieft met de trein. Want, ja, het staat erop. Ja, er ja. Ja. ja, het is ook op verzoek geweest uh, van de gemeente dat we wat meer aandacht aan aan geven. Ja, omdat mensen er toch op tijd willen zijn. Uh, die twee uur is natuurlijk wel een heilige tijd waarop we erin duiken. Ja, dat is ja. wel de tijd. De tijd, ja, hè? Dat ja. is de ja. tijd. We ja. hebben ja. nu ook uh, dit jaar, omdat vorig jaar gingen mensen al om vijf voor twee een beetje rennen. Ja. Dus we hebben nu een aftelklok om uh, uh, duidelijk te maken dat wanneer <lacht> echt dat om twee uur. moment is, zeg maar. Dus uh, maar ja, op het laatst staat het gewoon wel vanaf de ijsbaan en vanaf uh, station Heemstede staat het uh, redelijk vast. Ja. Ja. ja, en dan heb je natuurlijk uh, de... Hmm. Degene die altijd, die altijd nog even mee willen doen. En dan is eigenlijk de aftalklok al op nul. Ja. Het is wel verbazend dat als er de aftalklok nog niet af is. Hè, er wordt nog gewarming upt. En één persoon gaat al richting ja. zee lopen, de, gaat al die trakken trakken ja. al lopen. dat gaat <laughs> iedereen, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, dat Kun je niet tegenhouden? Als er één schaap overkomt is, niks aan te doen, helaas. Nee, nee. Je houdt ze niet meer tegen als, nee, als nee, één schaap Nee, dat dan kan zijn. je ook niet. Ze zijn er te veel voor, hè? Daarom, ja. Alleen ja. ik denk dat het uh, voor iedereen het leukste is om gewoon echt om twee uur te gaan bij ja. warming-up. Ja. Nu je dus echt zo'n grote aftalklok hebt, is het voor iedereen gewoon duidelijk, toch? Ja. ja. Uh, de warming-up? Ja, de warming-up start om tien voor twee. Onderleiding van de bootcampclub weer. Um, en is ook een heel belangrijk onderdeel. Je moet je lichaam goed warm maken. Om die klap van die kou uh, te overleven. Zeg maar. ja. En wat, wat uh, moeten mensen uh, uh, doen uh, daarna als ze uit de zee komen? Nou, ik las toevallig uh, van de week lag, las ik op uh, internet dat het vond, uh, echt slim is om niet meteen heel warm aan te kleden. Je lichaam moet de kou ja, zeg maar weer gaan afstoten. Okay. En als je er allemaal lagen aan hebt, is dat moeilijker. Uh, maar ja, ik weet uit de praktijk van vroeger, toen ik ook nog wel eens dook, dat je heel gauw heel, uh, iets uh, warms aan wilt trekken. Ja, en dat is, is ook gewoon koud, verstandig, natuurlijk. want het, ja. het zal echt wel waaien. En, ja. Ja, blijf niet op je blote voeten staan. Dat nee, nee, is ook een nee. beetje een gevoelsdingetje. Je kan ja, ja, ja, wel, je kan wel ja, vertellen ja. dat het andersom is. Nee, maar je moet het maar wel ondervinden. Het, het is het beste wanneer wat <laughs> ja. het ik ja. ja. ja. Maar ze krijgen lekker erwtensoep. hè? Ja, voor de, lekker ja afloop is uh, er soep voor alle deelnemers. Ja. Um, en uh, ja, een oorkonde dat, uh, dat ze meegedaan hebben. Want het is natuurlijk gewoon wel een helderdaad. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar Zijn... ik kan nog wel even echt benadrukken. Dat iedereen zo lang mogelijk zijn kleren aanhoudt. Zelfs tijdens de warming-up. Hou ze gewoon ja. aan. En ga niet op blote voeten staan. Want die blote voeten. Dat is echt gewoon killing in de, trekt, uh, op de het koude zand. Op. Ja. Ja. Dus op het laatste moment je kleren uit. En dan erin. Ja en dan erin. Ja. Om twee uur. Ja. Nog even nadrukken. <laughs> en niet <eerder. laughs> Maar Het wordt natuurlijk wel een, een, een gedoe. Want als je daar staat te kijken. En dat doe ik wel eens. Dan zie je. Mensen willen zich toch uitkleden. Ja. Ja. Die willen met blote voeten in het vak. Ja. Want anders uh, vind je daar straks uh, 3000 trainingspakken en uh, slippers, maal twee Ja en dan wordt het een beetje een chaos. Ja, en daarom tekenen ze ook voor eigen risico. Ja, heel slim. Dat is wel heel slim. Ja, ja nee, maar het is. Het is maar ervaring, is. je kan je wel voorstellen, tenminste, dat kan ik me heel goed voorstellen, dat mensen buiten die uh, afgebakende stuk hun spulletjes neerleggen. Ja. Ja. ja. Eigenlijk moet je er een paar weggooislippers meenemen. Ja, nou ja, ik zoek nog een sponsor die, uh, die 5000 paar slippers ter beschikking stelt. Met op de onderzijde een logo, zodat dat in het zand blijft staan. Dat lijkt mij nou Oh, ook dat is wel een leuk, leuk, leuk idee. Ja. Ja, nou, maar ja, die is dus, nog niet gevonden. Nee, we zijn wel bezig. Er in, het, wordt, uh... in het kader van 60 jaar zou dat toch een mooie, een mooie ding zijn. Ja, ja, dat is een ja, leuk, ja. leuk idee. Nou, misschien voor van. wel. Uh, zijn er uh, mensen... <laughs> moeten die... wij flink gaan ja, sparen. Ja. Zijn er mensen die al, uh, zeg maar, uh, 59 jaar de duik doen? Nee, er zijn wel mensen die echt voor de 59e keer er zijn. Oh. Maar dat zijn mensen die zijn nu tegen de 70... Ja, ik hoop dat ook van Batenburg zelf nog komt, die is bij elke duik aanwezig geweest. Hoe um, is het uh, met die man nou, want baas hoor. Ja, het is echt nou baas, hij uh, zit nu in een rolstoel helaas, uh, dus ik denk uh, niet dat we hem het podium op krijgen, nee. maar ik hoop elk jaar weer dat hij komt en tot nu toe is dat gelukt. Gaat ja. hij dan naar Scheveningen nog? Nee, hij gaat dit jaar niet uh, naar Scheveningen. Ja, dan heb je maar. meer kans dat hij hier komt. Ja, maar ja. vorig jaar is hij al niet in Scheveningen geweest, okay. uh, toen is hij rechtstreeks naar Zandvoort gekomen. Ja. En ja. Hij is toch de stichter hè, eigenlijk. Ja. Hè? Ja. ja, hij is uh, de, de oorsprong. Daar begon ja. het. Ja. Ja. Ja. Wel heel mooi. Leuk. Maar nog even, het is en, gratis, gratis he. trouwens. Het is gratis. gratis ja, hè? zolang het nog kan. Maar ja. dan komen we toch weer terug bij het begin. Ja. Dat heeft met sponsoren te maken. Dat is dit jaar gelukt. Maar het wordt steeds lastiger. Ja. En uh, ja, ik kan alleen maar oproep doen weer voor uh, mensen om via de website ja. contact te zoeken. Om te kijken wat we dat, uh, voor elkaar kunnen betekenen. Want we hebben een mooi podium. En een mooi platform waar heel veel mensen op afkomen. En dat, uh, ik denk dat dat uh, toevoegt voor uh, elke onderneming ja, hier mensen... in Zandvoort ja. of daarbuiten. Ja, komt podium, er ook uit. Uh, over het ja. podium gesproken. Is er ook muziek? Ja, natuurlijk. Ja, dan is het ja. Nee, nee, nee, we dat is goed. We he? gaan echt een feestje maken. Die die bent uh, die, die aan, uh, ja. aan het begin vind ik altijd geweldig. Komt er ook weer. En dat, uh, dat ja. brengt ook sfeer. Ja, brengt ook sfeer. En uh, ja, we hebben dit jaar ook weer een goed doel uh, gekoppeld aan uh, Nieuwersduik. Uh, doordat het gratis is, uh, vragen we mensen wel om een donatie te doen voor het goede doel. In de, collect, in de collectebus. In de collectebus. Ah. Oh, okay. ja. En uh, dat is dit jaar de stichting Yes We Can. En die, uh, ja, zorgen voor, uh, of die zijn bezig uh, met uh, mensen met een niet aangeboren hersenafwijking okay. te ondersteunen. Dus, Oké. Okay. Nou mooi, dat is mooi. Ja. Ja, even, ja. even snel de getallen, want we gaan zo naar de jaaroverweging luisteren. Ja. Uh, hoeveel waren er vorig jaar ongeveer? Ja, vorig jaar was het heel slecht weer. Ja. ja. Voor het eerst eigenlijk in tijden. Uh, ik denk dat er vorig jaar een 3.500 waren, waar we er zo'n 4.000 hadden verwacht. Ja. Dus uh, we gaan dit jaar over de 4.000 heen. Uh. Is, het, uh, is het aantal kijkers groter dan het aantal deelnemers? Helaas wel. Vaak wel he. ja, ja, ja, ja, vaak ja, wel. Ja. Ja. Maar dat is toch ook leuk? Ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Het is een evenement. Ja. En de dus, verwachting is voor 1 januari? De uh, weersverwachting. Ja, de, de weersverwachting schijnt oké okay te zijn. Temperatuur oké, okay, uh, wel wat wind. Uh, watertemperatuur rond de 6, 7 graden. Uh, <coughs> ja, uh, de, een makkie. Ja. Maar ja, over toeschouwers, <laughs> het is voor veel Zandvoorters ook daar het moment om uh, uh, te komen en elkaar even ja, een elkaar nieuwjaar te, ja, te wensen. Ja, en ook na ja, afloop in de beachclub ja, club ja, nog even uh, ja, lekker ja, wat te drinken met ja, z'n ja, allen en ja. Ja. Uh, de beste wensen te doen. Dus zandvoerders niet alleen komen kijken, maar ook komen meezwemmen. Ja. Ja. 12 voor inschrijving, kwart voor twee, warming up ja. Kijk naar de klok en ik ja, neem aan dat jij <laughs> nog wel even meetelt de laatste 10 seconden. Ja, we gaan nog hard even roepen. Veel plezier op 1 januari en we spreken elkaar. Dankjewel. Dankjewel, meneer. Oké. Pas, non, il est moment d'enlever ton masque, des masques, ta vraie identité dont soif pas bonté, c'est très réalité. Hey Trop dérangé, comme ils ont le pass. Attention, la tentation. Peut-être une lame à double double tranche en pénétrant dans la positivité. Bon, bon, t'es la négativité. Ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi l'énergie positive. Un la mort dans l'abortiment direct, son or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 laat ze niet We zitten in het ja. tweede gedeelte van het tweede uur. En uh, we hebben er al heel erg over gelachen. Ja. Maar tegenover ons zit uh, meneer Pastoor, Bart Putter. Goedemorgen. Goede, uh, Dank je, goedemorgen. Daar. Wordt ja. het zwemmen of wordt het kijken? Ja, ja ik, hoorde net, ik hoorde net teksten als je moet je voorbereiden op de klap van het koude water. En ja. het is een heldendaad. En, um... Ja, ik weet niet of ik mezelf als held mag zien ben. <lacht> voor deze keer zie ik daar dan toch maar vanaf. Ja. Een Toes... grote bewondering voor de mensen die het ja, doen. Zeker ja, zeker weten. En, en kijken is ook goed, hè? Dat mm -hmm. is ook goed. Dat mag ook. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ik herinner me ook nog wel van vorig jaar in elk geval dat er uh, over het verkeer gesproken. Natuurlijk dat het ja. voor mijn pastorie, zal ik maar zeggen, was het druk? een uur of twee vaststond stond na, na, na, na aflopen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja goed is ja, ja, ja, ja. dat je blikjes fris gaat verkopen. Dan ja, ja dan, misschien wel. Ja. Dat was mee met de Grand geloof ik. Ja, ja, leuk. Ja. Ga je, ja, we hebben u gevraagd eigenlijk om uh, ja, zeg maar een overdenking van het jaar 2017 En misschien heeft u ook nog wel een boodschap voor 2018 Ja, voor ja ik, ik werd inderdaad gevraagd en ik dacht even ja, een overzicht over het uh, afgelopen jaar Ik denk ja, dat wordt een flinke overzicht En, ja. en een vooruitblik naar het volgend jaar Dus ik twijfelde even of ik een kristallen bol mee zou nemen Maar, ja. uh, <laughs> <laughs> maar goed, nee hoor, het is, het is, het is helder natuurlijk ja het, ja, nou ja, het is een beetje een bijzonder jaar geweest. Want nou ja, toen je gebeld had, toen dacht ik... ja, wat moet je nu zeggen over het afgelopen jaar? Ja. En dat is... Dat is, misschien, dat, is, ja, goed. dat is misschien een goed teken. Dat we geen, geen grote en, en, en vreselijke dingen hebben we hoeven meemaken hier in deze omgeving. Of in ieder geval in ons eigen land. Ja. En aan de andere kant denk je natuurlijk ook wel weer aan wat er zo in de wereld gebeurd is. En dan denk je natuurlijk aan, aan, aan Noord-Korea en de Verenigde Staten. En Trump en Rohingya's in, in Burma, in, in, in, in Myanmar. Ja, hè, dan weet je natuurlijk wel weer dat er nog het een en ander gebeurt in de wereld. Aan de andere kant IS, wat dan toch min of meer verslagen is ...in ieder geval daar in het Midden-Oosten... ...wat dan weer zorgen oproept van... ...komen ze nu hier naartoe en wat staat ons hier te wachten? Rond kerstdagen... Ben je daar eerlijk gezegd toch uh, ja, als bestoren ook onbewust een beetje mee bezig. Omdat je berichten hoort over kerken in Parijs die worden beveiligd. En, nou, Bent u daar bang voor eigenlijk? Nou, <coughs> kijk hier in Zandvoort uh, zullen we natuurlijk niet, uh, we niet zo snel zo'n risico lopen. Dus ik ga daar mensen ook niet. Ik wil mensen daar ook niet ongerust over maken. Maar goed, dat soort berichten bereiken je hier wel. Ja. En met name ja, die grotere kerken. Dan denk je ja, ja, je weet het niet. En als men daar bang voor is, ook bij de politie. Ja. Wie ben ik dan om te zeggen dat het natuurlijk uh, niet kan gebeuren. Maar ja. nou goed, dan komt het ineens weer even dichtbij. Aan de andere kant, ja, in Nederland. We hebben hier, denk ik, vorig jaar zijn we natuurlijk toch een aantal maanden bezig geweest met uh, de formatie. Ja, wat was het? Een half jaar? Even uit mijn hoofd. Ehm... Um... Maar ja, en daar is dan toch een, een regering uit voortgekomen die, uh, zo lees je ook in de commentaar in de kranten, tot verbazing van menigheen nog altijd, uh, nou ja, enigszins op de goede weg is en het samen kan vinden. Met vier partijen waarvan toch twee christelijk, nou ja, als pestool moet ik toch zeggen dat dat natuurlijk uh, mm, voor mij... Het is uh, mooi. Ja. ja, dat ik dat dan natuurlijk wel mooi vind als je twee partijen met toch een christelijke signatuur in de regering hebt zitten. Ja. Um, wat natuurlijk ook bijgebleven is, denk ik, is wel het gebeuren op Sint Maarten. Uh, Eustatius, ja, de orkaan ja. daar natuurlijk. Vreselijke beelden die we hebben gezien. Ja, wat dan zomaar kan gebeuren. En ja, wat ook zomaar van zee kan komen. Ja. Hier wonen we natuurlijk aan een veilige Noordzee, dus hier gebeurt het niet. Maar toch, je ziet dan ineens uh, ja, levens van mensen natuurlijk verwoest. Hè. Uh, weinig doden, gelukkig. Maar toch, ja, een heel eiland wat eigenlijk... Uh, op zijn achterste ligt dan. En uh, ja. nog altijd natuurlijk. Uh, ja, waar mensen het nog altijd heel erg moeilijk hebben. Maar goed, dat is... Uh... Ja, dat is een beetje wat je, zoal, ja, wat je dan te binnen schiet. Als je terugdenkt aan, aan het afgelopen jaar. Tom Dumoulin kun je natuurlijk nog noemen als de eerste Nederlander die het ik de Zero d'Italia Italië. Dat je, ja, was, vrolijke terug. Ja, ja, ja. <laughs> uh, en en wat, wat ik in mijn in kerstspreek ook heb gezegd. Uh, ja, zo'n bericht van het, van het Sociaal en Cultureel Planbureau: dat, dat, dat 85% van de Nederlanders zich als welvarend en, en gelukkig ziet. Hè? Dus, dus dan. Ja, en da daarom zei ik aan het begin al. Ja, je denkt even terug wat, wat, wat is er nu eigenlijk het afgelopen jaar voor bijzonders gebeurd ja, misschien moet je wel zeggen dat we ons als Nederlanders in het algemeen, denk ik, beter voelen. Ik bedoel, de economie gaat natuurlijk weer beter. Veel meer mensen hebben weer een baan. Nou ja, woningmarkt, noem alles maar op. Ja, en zo'n onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en ook de cijfers van de afgelopen 25 jaar. Je kijkt natuurlijk wel op een wat langere termijn dan. Maar dan hebben we het toch allemaal met z'n ja, allen weer beter dan vroeger. Tenminste, u, bijna u, allemaal. Ja, merkt u dat ook in uw, in uw parochies? Ja, nou ja, dat is natuurlijk, dat zei ik ook eh, tijdens de vieringen met Kerst. Eh, we zijn in Nederland, dat is op zich natuurlijk. Ja, laten we eerlijk zijn. We zijn toch bevoorrecht dat we hier mogen wonen. En dan zijn we ook nog in deze streek van het land. Waar, we het natuurlijk, waar de meeste mensen het ook niet heel slecht hebben. Dus ja, merk je dat? Nou ja, je merkt het toch een beetje aan de sfeer van de mensen denk ik. Mm -hmm. Weet je, dat hele sombere is voorbij. En, en je zag dat misschien ook wel in de verkiezingsuitslag van dit jaar. Uh, die grote veranderingen die gevreesd werden. Ja, die hebben toch niet doorgezet. Omdat ja, mensen ja. toch zeggen, nou, we hebben het redelijk. We hebben het goed. Goed, waarbij ik niet voorbij wil gaan. En de mensen die het natuurlijk nog wel deden. Moeilijk hebben. Die in zijn onze er samenleving. Ook nog, ja. Ja. Ja. Nou ja, toevallig zag ik vanmorgen weer een bericht in de krant van mensen die vroeger dan bij een sociale werkplaats, zoals dat heet, uh, werkten. En, en nou ja, die dan nu maar ergens met een participatiewet in de hand een andere baan ja. moeten zoeken. Ja. En 80% daarvan vindt dat gewoon niet. Ook na twee jaar. Ja. En natuurlijk ook in onze eigen omgeving uh, hebben we onze caritas, onze diaconie, die ook hier mensen heel concreet ondersteunt. En dat dat nodig is, is natuurlijk treurig. Aan de andere kant, hè, we proberen daar inderdaad als kerken, als parochie... en ik denk ook vanuit de protestantse uh, gemeente, ja, mensen daar wel echt in te helpen. Waarmee ja. je mensen ook weer motiveert, bij elkaar brengt om ja, zich in te zetten voor anderen. Wat ook weer iets heel moois is. Ja, dus, zeker. Ja, ja. Maar dan, ja, ja, nee, ik denk dat we het uiteindelijk... Uh, ja, behalve de voetballiefhebbers onder ons misschien, hè. Ben, ja, ja, je wilde iets positiefs horen. Ja, nou, ik, ik noem maar even Tom Dumoulin. Maar ja, de voetbal, dat is wat minder geweest dit jaar. Maar, goed. maar niet voor de dames. Ben <laughs> nou, ik ben, geen, nee, ik ben geen vaste voetbalfan of kijker. Maar goed, als het gaat over een EK of een WK, dan is het natuurlijk wel spannend. Dan volg je dat natuurlijk wel. En het is natuurlijk ja. wel gewoon jammer dat we als Nederland... Hè, ja, dat vindt iedereen dan wel. Dan dan is het dan weer jammer. En dan ja, je, oh ja, of juist kunnen die voetballen. doen. Dus ja, ik, ik ja, ja, ja. heb dat altijd zo. Ja, ja, ja dat, dat kun je misschien ook eerlijk zeggen, als ze ja. het niet hebben gehaald. Maar ja, dat is toch een beetje. Ja, ik ben niet zo van de voetbal, dat scheelt. Uh, maar nee, doet ja. u ook zelf aan sport? Uh, nou, niet, niet, niet echt. Als ik ga zwemmen is het niet maandag, Ben. Uh, nee, nou mensen hebben maar mij misschien wel eens voorbij zien gaan op, die, ja. op een eenvoudige sportfiets. Probeer oh, okay, ik dus toch een paar één, twee keer per week probeer ik een flinke rondje hier door onze mooie duinen te doen. Nou, en dat goed. is ja. hier ook een mooie omgeving ja. daarvoor. Dus ja. ja, een beetje beweging ja. is wel nodig. Want u heeft ja. het best druk natuurlijk, hè, met al die parochies. Ja, dus, dus ja. Een, een teamsport is gewoon lastig. Omdat ja. je dan natuurlijk aan tijden en trainingen en wedstrijden vastzit. En ja, uh, ja dat red je. Dat red je eigenlijk niet. Omdat je in toch wel ja, een druk programma hebt. Wat zich ook moeilijk laat sturen, vaak ook onverwachte dingen. Ja. En dat zijn inderdaad, ja, hier onze vier. Uh Brochies, Zandvoort en dan uh, over V en Aardenhout en Bloemendaal. Die kunt u op de fiets doen, hè? Wel allemaal. <laughs> dat doet u dat niet? Die kan ik op de fiets doen, <laughs> ja. Ik heb ook een kapelaan die dat inderdaad wel allemaal op de fiets doet. Daar heb ik grote bewondering voor. Maar het is ook een beetje... Ja, je wilt ook vaak toch een beetje netjes ja, aankomen. En, ja, en uh, ja, je hebt ja, vaak ja. dingen die je mee moet nemen. Of uh, ja, ja, dus dat is... Uh, <laughs> <laughs> het zou wel een leuk gezicht zijn. Het zou kunnen, over ja. <laughs> ja. ja. In uh, die gesproken, de laatste... Uh, wat zal het zijn... Uh, uh, hoe lang zit u? Een jaar of drie? Ja, ja, sinds eind, eind 2014 ben Is ik toen begonnen als vervanger. Ja. Ja. Ja. Is het team wel gegroeid? Ja, nou zeker. Dat is ook zo. Dus ja, kijk, de mensen in de Progies weten ook dat ik nog een aantal andere taken heb naast mijn Progies. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dan kun je eigenlijk, dan kun je natuurlijk niet volhouden dat je hier goed kunt inzetten in de Progies. Dus, dus met dank aan drie collega's, inderdaad. Uh, twee priesters nog en een diaken. Uh, en natuurlijk nog een aantal gepensioneerde priesters. Maar goed, die vieren alleen op, op zondag als het nodig mm -hmm. is. Uh, maar daarmee kunnen we het goed bedienen. Ze zijn niet allemaal vol tijd, dus het is ook niet, niet overdreven. Maar. Uh, ja, in vergelijking met, uh, met, met andere delen van het land... ...mogen we hier inderdaad niet klagen qua bezetting van, van, van ja, ja. ja, ja. En, en hoe is het met het bezoek uh, eigenlijk uh, met parochianen? Uh, is dat hetzelfde? Loopt dat terug? Of... Ja, het kerkbezoek zeg maar. Eigenlijk. Ja, helder nou. Ja. Dat is, ja, het is wisselend per locatie. Waarbij je een beetje in gedachten moet houden dat deze uh, parochies, deze kerken uh, ook niet allemaal even groot zijn. Qua aantal, nou ja, laat ik maar zeggen, aantal katholieken. Wat er, dan, wat er dan bij hoort, om het zo maar te zeggen. Dus dat is allemaal een beetje relatief. Ja, nou ja, de afgelopen drie jaar zie ik daar geen grote daling. Is, is het eerder stabiel. Maar goed. Mm -hmm. Je moet ook eerlijk zijn, ja, als we zeggen dat het landelijk terugloopt, want dat beeld is er helaas, ja, dan kan ik niet gaan volhouden dat het hier allemaal fantastisch zou gaan. Maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld hier in Zandvoort is het wel heel stabiel en, en wisselend. De ene keer zijn er veel, andere keer weinig, maar nou, zelfs zonder het koor zijn er soms heel veel mensen, dus het is... Ja, en het koor zelf trekt natuurlijk veel mensen, ja, want ja. ook muziekliefhebbers onder de luisteraars wil ik toch graag uitnodigen natuurlijk om naar ons kerkkoor te komen luisteren. Wat natuurlijk ook ja. Ja, echt wel kwaliteit levert en uh, ja, met ruim dertig man ook niet gering is. Nee, dus, uh, nee, nee. En dat, dat trekt ook mensen hier, ja zeker. Nou ja, en komende uh, uh, nou, zondagavond, dus morgenavond, uh, of avond ja, morgenmiddag zeg maar om vijf uur hebben we een eindejaarsviering samen met uh, de protestantse kerk doen we dat. Dat is dan in de Agatha kerk aan de Grote Krocht. Uh, met twee zanggroepen. De Cantatori, Allegri en Ubi Caritas. Net als vorig jaar. Na afloop natuurlijk oliebollen en bubbels. En een mooie nou, overweging nou. door de dominee. <laughs> en ja, ieder jaar. Dat, dat, dat groeit echt. De afgelopen ja, jaren. Mijn ja. voorganger is ermee begonnen. En uh, Mooi daar komen veel mensen op af. En dat is gewoon heel gezellig en leuk. Na afloop. Ja, dus, het uh... zijn toch dingetjes die uh, de Zandvoortse gemeenschap weer een beetje met elkaar brengen. Ja, zeker. Uh, zo, en ook heel belangrijk. De, de, in het laatste uh, middagje van het jaar... Even wat doorpraten, een beetje zingen ja. en dan nog even uh... gezellig met de ja, ja met de zang ja. een beetje overweging en dan uh, ja. ja en ook gewoon gezellig samen en dat, uh, ook daar wordt echt tijd voor genomen kan ik uh, ja, melden. dat is mooi ja, ja, ja dat is ja. vorig jaar ook ja, ja. En, en voor dan, het komende jaar ja dat wel iets ja. vragen ja <laughs> maar ik kan niet voorspellen wat er gaat gebeuren nee, dat behalve dat we de WK niet gaan winnen dan maar ja, dat is een <laughs> <jaar weer. laughs> wat kan ik met zekerheid zeggen nee ja het is um, ja, als, als, als christen, als katholieken wensen we elkaar altijd een, een, een, een, een gezegend nieuwjaar. Tenminste, dat is een mooie uitdrukking. Ja, en als je dan een hmm. beetje denkt aan waar dat vandaan komt. Gewoon het woord zegenen komt natuurlijk van het benedicere in het Latijn. En benedicere zijn dan weer twee delen, dus iets goeds zeggen. Ja, ja. ja uh, dus je, je wens natuurlijk, oké, okay, je wens gods zegen, godshulp. Dat iemand dat mag ervaren in zijn leven. Dat het een gezegend jaar mag zijn. Dat het iemand goed mag gaan. Uh, op alle gebied. Uh, maar het is ook iets goeds zeggen. Je wenst... Eh, ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar... Ook misschien de mensen waar we het misschien soms wat moeilijker mee hebben... Toch oprecht proberen iets goeds te wensen. En, en ook ja, iets goeds zeggen... Nou ja, laten we ons ook voornemen, zou ik zeggen, om iets goeds over elkaar te zeggen. Nee, want het is natuurlijk, ik denk als mens zijn we allemaal, ik ook, euh, ja, is het makkelijker om vast te stellen wat een ander verkeer doet. Maar laten we vooral ook eens zien, en dat zien we ook echt wel, alleen we zeggen dat nooit zo vaak, laten we zien en zeggen wat een ander goed doet en, en wat voor moois er ook gebeurt en, en ons ook daaraan vasthouden. Ja. Ik denk dat dat, uh, ja, voor het komend jaar zou ik dat iedereen toewensen, om, ja, dat, het een, dat het een vreugdevol jaar mag zijn met een... Met een ja, met een die diepe vreugde, ja. die waar we positief in het leven vrouwen, kunnen ja. staan ja, ja. Ja. Ja. en er samen ook weer voor gaan. Ja. Ook met als het elkaar. misschien wel moeilijk wordt, ja. maar hè, dat ja. wel voor elkaar zijn. Ja. Ik denk dat dat uh, ja, toch een, een eenvoudige, maar toch belangrijke gedachte is. Ja. Positief Mooi. en samen, samen sterk. Ja, zeker. Want zeker. dan moet uh... moeten we het met elkaar doen. hè? Ja, ja, nou en zeker hier ook in Zandvoort. Uh, als ja, toch dorp. Uh, ja, moeten we dat uh, toch samen ook kunnen, denk ik. Dat is ook iets wat ik hier in deze plaats de afgelopen drie jaar zeer heb leren ja. waarderen. Het is toch echt wel een dorp wat ook samen is. En dat is iets heel moois. Is het een ja. apart dorp? Ja, nou ja, ja het, ligt, het ligt apart. Hè? Dat, dat ja. ziet natuurlijk ook in vergelijking met, met andere parochies. Je moet echt een stukje door de duinen voordat je hier bent. En uh, dat deel ik een beetje met, met Teunard van der Linde. De dominee dat alles vaker denk ik ook wel. Heeft vastgesteld van ja, het is toch een dorp gericht op de zee. Het komt van vissers. Gericht op de zee. En dan ben je toch minder gericht op, op het binnenland. Op de omliggende dorpen. Dat ook al ging ja. je vroeger ja. natuurlijk het visserspad. Noem maar op. De vis werd toch naar omgebracht. gebracht. Maar, um, in die zin. En dat, dat houdt toch een beetje. Het houdt een eigen karakter. Heel uitgesproken. Heel direct. Uh, ook als er conflicten zijn. Zijn die meteen heel direct. Maar uiteindelijk vindt men elkaar toch eigenlijk meestal hmm. ook wel weer. En ja, dat is, dat is echt wel iets anders dan, dan Bloemendaal. Of uh, nou ja, aarde Hout, Voor zover ja. je dat... ...een dorp kunt noemen, ja, maar ja. daarmee wil ik natuurlijk... ...geen bewoners van de tegen. Ja, maar, het zijn <laughs> maar dat is toch het is een, wel, een ja, andere... Het is ik, wel ik waar. Ik, ik ja, het die, is een andere vorm uh, van uh, uh, samenleven. Ja, ja. Of, ja. Van, van ja. mensen die... Uh van buiten komen, zou ik maar zeggen. Dus niet hier mm. echt uit het... Uh, hoor ik dat wel meer. Dat uh, dorp gericht op de zee. Uh, sterke mening. Ja, op zich. Hè? Ja, ja, als er ja. wat is, dan is het, dan is het er ook. Ja. Ja, ja, maar ja, ook ja, ja. wel met elkaar. Ja, dus ja nee, zeker. Dat, dat, dat merk je ook rond de parochie sterk. Dat ja. is, uh, ja. Ja, dat heet, dat, hij hangt echt samen met het dorp. Ja. En uh, ja, daar zijn we natuurlijk ook heel zichtbaar als kerk. Met onze mooie kerktoren ja. ja. ja. en het ja Mooie ook trouwens. Ja, en, en ja. veel banden tussen mensen gaan, gaan heel lang terug. Omdat ja men elkaar al zo lang kent. Goed. Uh, u heeft het morgen hartstikke druk. Genoeg <laughs> dus, <vroeg> te, <laughs> te doen, maar ook mooi. Ook ja, ja. Ja. Ja, ja. Hoe laat was de uh, oudejaarsviering? Vier uur? Uh, uh, dat is om 5 uur. Om 5 uur is dus de om Morgen 5 ja. uur in de uh, Achterkerk. In de Kerk, ja. Okay. En morgenochtend, voor u wil, is er nog een gewone zondagsviering om half tien. Om half tien. Okay. Ook met ons ja. mooie koor. Ja. Dank voor dank u wel. Graag gedaan. We spreken elkaar zeker nog wel. Ja. Ja. wel. ja, dank u wel. Dank u wel. Tomaba el sol cada mañana Sentado en ese banco solitario Fumando cigarrillos de nostalgia Y conversando con su soledad Y acariciando su cabello gris Ella lo miraba de reón Envuelta en una nube de palomas, jugando con el viento del otoño, como un adolescente en libertad, na, na, na, na. pensando que algún día fue feliz, la mira él desde su cielo de nieve y sal. Desde su banco de sombra y sol, mientras escucha su corazón a ti, lo mira ella desde su cielo sereno y gris, desde su otoño amarillo y miel, mientras escucha su corazón. Platín por él. Le pregunta a él cómo te llamas, ella se ruboriza y le sonríe. Ze cruisen in silencio sus miradas. Me llamaré como prefieras tú. Me llamaré como prefieras tú. El amor no es de hoy ni es de mañana. Es tan intemporal como la luna. Será quizá una broma del destino.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 Ik ben aangeland aan het laatste onderdeel van ons programma en dat is de vierde trekking van de decemberlote actie met de hoofdprijzen. Nou, ja, ja. Dat wordt nog wat. <laughs> dus. En dat is nu voor de procedure. De weekprijzen die zijn net getrokken. Ja. De loten van de weekprijzen. Die zitten er weer in. Ja. ja. Klopt. Alles is gehuzzeld. Ja. ja. Dan vind ik je veel plezier met het voorlezen van de eerste prijzen van deze week. Deze week. Deze ook. week. De nou, dan erin. gaan we. Ja. Uh, Fles wijn aangeboden door krantcafé XL. Paap Loos. Cadeaubon ter waarde van 20 euro. Bloemseerkunst Bluis. Elkoper Den Heijer. Cadeaubon 25 euro. Kaashuis Tromp. José Gerrits. Cadeaubon 15 euro, aangeboden door Blokker, Inneke Marcelle. Vier botermalsen, biefstukken, aangeboden door Marcel's Vers Theater, Imke Drommel. Nou, nou. Cadeaubon ter waarde van 10 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, Ellie van der Liet. Dames of heren hakken vernieuwen, Sana Su-Riper, H. van Malsen. Een waardebon een Ton Friet, aangeboden door Snackbar Het Plein M. Dijkstra. En nog een Waardebon een Ton Friet, aangeboden door Snackbar Het Plein M. P. F. Jostra. Cadeaubon Jostra. 15 euro. Uh, ben Eugène, dierspecialist, Els Vossen. Een notenpakket C'est bon van El De Boer. Cadeaubon <laughs> 10 euro fashion store, eh, aangeboden door Centerparks B. Cornet. Een waardebon Ton Friet, aangeboden door het Plein R. Visser Bloemberg. Nou, dat is een hoop friet. Nou, nou. Okay. Nog een waardebon eh, Ton Friet, aangeboden door het Plein Karel Hendriksen. Een cadeaubon ter waarde van 10 euro van Vessum, aangeboden door, gewonnen door S. Winter... Buitenbeelden routeboek aangeboden door het Zandvoorts Museum. S. Lissenberg. Een waardebond ter waarde van 12,50 euro. Viskraan Arie Guid. Dus aangewonnen uh, door Wendy Beekhuis. Een keer chippen plus registratie of gezondheidscheck. Aangeboden door Dierenkliniek Zandvoort. Gewonnen door O. Otto. Een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door ABC En Meer. Diana Bakker van Duin. Half jaar ontworming hond of kat. Aangeboden door Dierendokters Zandvoort. P. Hoofd. Cadeaubon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Vlug Fashion. Freya de Boer. Een zak oliebollen en appelflappen. Oliebollenkraam. Ha, Harry Vase, Gewonnen door C.J. Zantenbergen. Oh. Een mixed grill met frisdrank naar keuze. Tasty Corner in winkelcentrum Noord. Gewonnen door W. Keunin. Een waardebon ter waarde van 15 euro. Frituur Ver. Gewonnen door Van Keulen. <kwijden> Een boodschappenpakket ter waarde van 25 euro, aangeboden door Albert Heijn. Gewonnen door M van Oenen. Oenen, excuses. Cadeaubon ter waarde van 10 euro, Bloemhuis van Bluis, Winkelcentrum in Noord. Ton Dane. Pizzabon van 10 euro, Domino's. En gewonnen door J Hermelin. En de laatste prijs, Prunabon Bon ter waarde van 15 euro. Aangeboden door Bruna, familie, Piel, Stroom. Dat waren de weekprijzen. Nou, dat waren Dank u wel. de weekprijzen. Al deze mensen krijgen bericht van jullie. En die kunnen hun prijs ophalen bij de, de winkel. Betreffende. Bij de ja. desbetreffende. Uh, plein zit er goed in deze keer. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat wordt uh, schillen straks. Ja, dat wordt druk. <lacht> maar ja, misschien oh, is de volgende jaar alweer een aardappelschillen. Je weet het nooit. Die komt er zeker. Gefeliciteerd allemaal. Ja. ja, en uh, kom uh, je prijs halen. Waar het, ze worden gepubliceerd in de krant. Ja, dat klopt. Dus je kan, als je dit niet uh, helemaal gevolgd hebt, kijk in de krant van volgende week. Dus je krijgt persoonlijk bericht. En je krijgt persoonlijk bericht. Nou, duidelijker kan het niet zijn. Nee, zeker. Mooi. Uh, Al uh, deze uh, loten zijn teruggegaan in deze twee: uh, uh, bouwlessak en boodschappentas. Ja. En dan is het nu de bedoeling dat wij samen met jullie de hoofdprijzen gaan doen. Uh, hoeveel hoofdprijzen zijn er? We hebben een uh, fiets die wordt aangeboden door de Rabobank. We hebben een uh, Sonos Play st van Stiphout. Twee jaarkaarten aangeboden door Sikwi Zandvoort. Een bestedingsbond ter waarde van 250 euro voor een verblijf in een uh, Centerparkspark. Dan de Hema die twee fietsen beschikbaar stelt. En Domino's Pizza... Die biedt een jaar lang gratis pizza's aan. Nou, nou, met een maximaal van 52 stuks. Ja, dus Zo. En dat lekker je pizza. Dus, dus je die er lief hebben van fietsen, die, die wil nog wel eens door de duinen fietsen. Dus ja, ik, hoop, ik, weet, ik hoop dat hij zijn loten er ook in nee. gaan. Goed. Um, nou, dan is het. Ook dus, uh, hier uh, is wat speciaals bij, want de prijzen worden uitgereikt en ja. die worden uh, niet opgehaald. Nee. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Deze, prijs, deze winnaars die worden door mij persoonlijk uh, benaderd om en met de vraag of zij 6 januari om 11 uur bij uh, krankenvxl XL kunnen zijn. En uh, onder het genot van een kopje koffie, kopje thee, uh, maken we daar even een uh, officieel persmomentje van. Een, een heppeningetje van. En uh, Zijn de sponsoren ook aanwezig? De sponsoren zijn mm -hmm. uitgenodigd en uh, we hopen dat ze ook allen aanwezig zullen zijn dus om hun prijs uh, persoonlijk uh, te kunnen overhandigen. Ja, hij of zij die nu getrokken wordt en het wordt allemaal weer genoteerd, wordt benaderd om uitgenodigd te worden bij Excel. Eerst husselen, minu, Ik zag je al. Eerlijk. Dan gaan we voor de eerste prijs. De eerste hoofdprijs. Aangeboden ja. door de Rabobank. Een Rabobank Rabo fiets. Misschien mooi. heeft u hem staan ja, bij de Albert mooi. De ja. Die is gewonnen door ja. M. van der Meijden. Gefeliciteerd. De tweede hoofdprijs. Een Sonos Play 1. Aangeboden door Stiphout. Is gewonnen door... De bonnen liggen over de grond straks. H.J. <laughs> Kastelein. Oh, een hoop geritsel en gerommel, want er moet geschud worden en dan komt er weer een lot uit. Twee jaar kaarten voor, aangeboden door Sikwi Zandvoort. Gewonnen door E.H. Migo De bestedingsbon, aangeboden door Centerparks voor een verblijf in een park in Nederland, Duitsland of België, is gewonnen door H.C. Hoogendijk. Ja, je lacht wel. Ben wil zo graag meneer. Ja. Nee, Ben, je krijgt geen prijs. Je, je... We gaan naar een fiets, aangeboden door de HEMA, gewonnen door A. Dumpel. O, als. De tweede fiets, aangeboden door de HEMA, is gewonnen door Pippel, de heer of mevrouw Pippel. En de laatste, laatste. prijs, aangeboden door Domino's Pizza, een jaar lang gratis pizza's, die is gewonnen door... Daar komt hij weer, oh. Roffel. Frans Post, allen van harte gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. En... Zit je bij nou uit te lachen? Oh, nou, ik ben, ik ben. Ja, ik zit hier een keer maar te kijken, maar ja. Het lukt niet, Ben. Nee, het Laatste. gaat ook niet lukken. Dat hoeft ook niet. Dus, en ik gooi niet. er zoveel lood in. Ja. Dit waren de hoofdprijzen. Ja. Uh, hoe lang is deze loterij geweest nu? Vier weken. Vier weken. En wat vonden jullie samen van de, uh, de deelname? Het was een groot succes. We hadden niet gedacht dat er zoveel loten zouden worden ingeleverd. We mm -hmm. hebben tot twee maal toe extra loten laten drukken. Oh, dus dat is een mooi. goed teken. En zo zie je maar dat zo'n actie in Zandvoort gewoon heel goed uh, aanslaat. Het is ja. een, uh, een, uh, een OVZ-actie staat erop. Ja. Doen er ook mensen mee die niet lid van het OVZ zijn? Ja. ja. Ook die worden benaderd. Ja. Iedereen mag meedoen. Als je ja. een leuke prijs hebt, ook voor volgend jaar, ja. kan je ja. nu alvast al aanmelden. aanmelden ja. Ja. Leuk. Hoe meer, hoe beter. Ja. Ja, leuker. Dat is dus goed. Als ja, dus je veel loopt, hebt, willen we natuurlijk ook veel prijzen. Ja, ja tuurlijk. Ja, daar doen de mensen ja. het ook voor. Ja. He, die die voor. vinden het heel leuk om een ja. prijs te winnen. Ja. Ja. Dus uh, bij deze wil ik ook uh, alle deelnemende winkeliers die dit jaar uh, hun prijzen beschikbaar hebben gesteld, uh, enorm bedanken. En ik hoop ja. ook volgend jaar weer een beroep op de slag doen. Ja. Ja. Worden eigenlijk alle prijzen opgehaald? Uh, dat hoop ik toch wel. Daar, ja. ik, uh, maar verleden, ik heb daar geen bedoel? feedback oh, daar van je... gekregen. Oh, okay. Nee, maar dat uh, het gebeurt dus wel. Ik, als ik voor mezelf spreek, ja, ze worden ja. Uh, vaak okay. opgehaald. Okay. En dan uh, niet meteen, maar gedurend uh, de loop van het jaar dat dus je, je dan denkt, toch, oh, Dan denken ze, oké. Denk ja, hoeven okay, ja. we niet moeilijk over. Als je zelf benaderd wordt, kan het niet makkelijk. Ja. Nee, mooi. Ontzettend bedankt voor het trekken van ja. de loten. Het werken aan de uh, lote ja, Actie was. Ja, dat is dus toch best wel veel werk, uh, werk, hè? Ja. Weer, ja. <laughs> en nou ja, uiteraard zien we jullie volgend jaar terug. Zeker, ja, zeker. Ja. En jullie ook bedankt uh, voor jullie tijd dat we hier mogen zijn. Bedankt. Graag gedaan. Ja, ja. En, uh, en uh, feinde feinde nou, jaar. tot volgend jaar. Bij jaarwisseling. Goede wisseling. jaarwisseling, dankjewel. dankjewel. Dan dankjewel. gaan wij over naar de agenda. Er is niet zoveel, Ben, denk ik. Nou. Vind jij wel? Er is nog steeds een expositie tot 28 januari in het Somsloot Museum. Ja. En je kan nog schaatsen tot... tot uh, een... Ja, want ik ga nog meedoen hè, met de dames. Uh... Ja, de ja. zesde is de disco. Hoe ja. laat begint de disco? Vijf uur. Vijf uur begint ja, de disco. Die had ik er niet bij staan. Het is natuurlijk altijd een uh, geweldig eindspectakel van ja. uh, de ijsbaan. Ja, Laudan Hardy ja. houdt een... Uh, ja, oudejaars oude oude oude dingen. Ja. Vanaf negen dan... uur ben je daar welkom. We hebben het net gehad over de nieuwjaarsduik. Ja, en dat is de 59e, vanaf 12 uur opwarmen. Nou, vanaf 12 uur inschrijven. Nou ja, en dan opwarmen om tien voor twee. En dan echt om 2 uur, uur de, uur, de, de, de zee uur, in. Ja. Nou, de finale van het Keurling is 2 januari. Ja. Dat is avonds. Wij dat doen dat als damesteam team mee. Ja, ja, we zitten in, in de finale. ZFM, ja. dames damesteam. <laughs> ja, we ja. zitten in de finale. 5 januari, de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie komt ja. allen. Ja. Uh, in de haven, in de haven, de haven van Zandvoort. U bent welkom om half acht. Ja, en dan de eerste race is weer van, op het circuit uh, op 6 januari. Uh, van 10 tot kwart voor acht, de ja, hele het dag. Het laatste ja. gedeelte is altijd erg leuk, want dan is het alweer hartstikke donker. Ja, ja. En dat, dat vind dat ik is mooi, spectaculair. Hè? 14 januari, daar zijn we al een hele end verder. Ja. Jazz in Zandvoort met Theus Noble. Ja. Nou ja, dan hebben we eerst elke maandag van de maand... want dat gaat volgend jaar ook gewoon door. Uh, bij Pluspunt uh, de nabestaande groep van half twee tot drie uur... En elke eerste dindag, dinsdag van de maand is er weer digitaal spreekuur bij Pluspunt. Ook van half elf met allerlei vragen over uw iPad, tablet, smartphone enzovoort. En er kan ook weer gegymt worden elke vrijdag. Medische gymnastiek bij Pluspunt om kwart over negen tot kwart over tien. En ook aan de Ja. Wilt u de herhaling luisteren? Dat is iedere donderdag van acht tot tien. Of ga naar uitzending gemist www.zfmzandvoort.nl Datum, tijd en let goed op... De tijd. Wij bedanken uh, Jacques-Jozef Duijmeijer voor de <coughs> muziekkeuze en de begeleiding hier, de techniek. De redactie bedankt, Gert van Kuik en jij, Gerrie Rutte, als ja. eindelectrice, Voor de koffie hoeven we iemand te bedanken, want nee, ik moest dat was zelf doen, maar dat is een probleem. Ja. Uh, de presentatie, Gerrie Rutte bedankt. Ja, jij, Ben ook bedankt. En wij bedanken Hotel Hoogland ja. voor de koffie en de gastvrijheid, thee, water enzovoort. U bent altijd hier welkom en wij wensen iedereen een zeer prettig weekend ja. en een goede jaar. En een hele goede jaarwisseling. En tot in het nieuwe jaar weer. Ja. Dan zijn we weer present. Dan zijn we er weer. Tot volgende week. Tot volgende week.